Het tweede uur is begonnen en uh, ik kijk naar links... en ik zie dat ook uh, Marcus van Dam erbij is gekomen. Ja, ja af en toe. Het, uh, af en toe ben ik er ook nog eens. <laughs> uh, druk doende met allerlei dingen voor het komende weekend, neem ik Ja, aan. druk weekend. We ja. zien FM staan druk ook op de ijsbaan. Oh ja, ja dat is waar ook. En ja. in de randweerkazerne aanstaande zaterdag. Ja. Het is even fijn dat we dit even nog uh, hier terloops kunnen melden... bij Alternative FM, dat wij gewoon als uh, lokale omroep... gewoon volop in beweging zijn. We zijn te zien... Ik weet ook dat, uh, dat uh, van onze voorzitter, die heeft mij gevraagd of ik uh, 3 januari uh, wat uh, gesprekken wilde afnemen bij, het, uh, bij de receptie, uh, nieuwjaarsreceptie. Ja, maar ja, op. dat is helaas, ik heb, ik heb andere afspraken. Ja, het is dus. goed dat je me helpt herinneren. Ja, <laughs> want we hebben andere afspraken, want we staan er geloof ik weer bij de Ropak, daar wordt Ja, precies. Uh, ja. Dat, dat is voor 3 januari. Uh, dit is de uitzending waarin wij uh, Sander Rovers als gast hebben. En Sander Rovers is van het uh, platform Eigenwijs, mag ik het zo zeggen? Platform. ja. ja uh, nou, we hebben het de afgelopen uur hebben we het uh, over gehad. Over uh, werken, over managers. Uh, dat is uh, waar we het uh, onder andere over gehad hebben. Ik vind het eigenlijk een... Uh, maar dat, dat is puur persoonlijk. Ik vind het een, een boeiend gesprek tot, tot dusver. Maar ja, dan geef je dus eigenlijk een, uh, een oordeel over jezelf. Maar goed... Uh, dat, dat, het, het werk uh, is uh, volgens mij ook uh, aan het veranderen. Uh, wat ik ook intussen uh, niet hier zo, zo specifiek in een blad heb gezien. maar wel uh, op, op website en op Facebook. het nieuwe werken. Ja. Dus met je laptop thuis zitten en dingen doen. Ja. Hoe staan jullie uh, daar als generatie uh, tegenaan te kijken? Ja, nou blijkbaar. en dat verbaasde mij ook, dat kwam laatst uit onderzoek. Blijkbaar hechten een eigen generatiegenoten, dus de young professionals in een organisatie, best wel veel waarde aan een eigen kantoor, een eigen werkplek. Ja. Dus ze vinden het wel fijn om af en toe thuis te kunnen werken en af en toe wat later op de zaak te komen, omdat ze dan de files vermijden en daarvoor bijvoorbeeld al uh, thuis een mail hebben gecheckt. Ja. Maar ze vinden het wel fijn om op kantoor te komen en een eigen plek te hebben, met een fotolijstje en een kalendertje en, uh, en een mandje met biertjes erin. Ja. En dat verbaast me. Ja. Want ik had juist gedacht dat onze generatie helemaal geen vaste plek uh, wenste. En dat ze uh, overal konden zitten als ze maar stroom hebben en wifi. Ja. Maar blijkbaar zit er toch nog wel een stukje in van: ja, jongens, ik heb wel een eigen plek nodig. Heeft het ook te maken met de mens dat hij toch een sociaal wezen is? Dat hij ja. toch graag bij de koffieautomaten nog even wil hebben over ja. Ajax Barcelona. Ja. Dat, uh, dat de avond ervoor ja. gespeeld heeft, bij ja. wijze van, ja. van spreken. Ja. Ja. ja, dat zie je ook. Ja. Dat sociale component is heel belangrijk, denk ik. Dat zie je ook bij de ZZP'ers. Ja. Uh, freelancers die zich. Uh, ja, eigenlijk massaal verenigen. Uh, bij een System Meet. Uh, door middel van een broodfonds, waarbij ze zeg maar gezamenlijke ZZP-clubjes uh, met elkaar elkaars verzekeringen gaan dekken. Mm -hmm. uh, gaan collectieven sluiten om vanuit, een, vanuit, met, vanuit verschillende uh, talenten, zeg maar, een media bedrijfje uh, te ja. beginnen. Ja. Dus ZZP'ers die uh, vinden het fijn om alleen te werken. Ja maar hebben ook ontzettend de drang om zich te verenigen, ja. de sociale componenten. Ze willen ergens bij horen. Van wij zijn de ZZPers. Wij zijn, uh, wij hebben. <kwijnt> uh, nou ja, laat ik het zeggen. Je had vroeger uh, de geschiedenis lezen. Had je bijvoorbeeld de guilders. Mm -hmm. He, je had een, uh, je had een, uh, een gilde wat, uh, wat uh, metaal uh, bewerkte. Ja. Dus de, de, de edelsmid dat was ja. een gilde. Uh, dan heb je dus de bakkers, uh, de ambachtslieden, ja. om het dan maar zo te zeggen. Ja. Dat zie je eigenlijk, Als ik het, is dit het een moderne ambacht? Volgens mij zijn dit de moderne Het zijn de moderne, gilde, ja. uh, moderne gildes ja. die gevormd worden. Ja. Alleen verenigt het, het zich meer op basis van uh, mindset... dan op basis van expertise, denk ik. Als in, uh, de mindset in de zin van... Uh, ja, dat hoe sta je gewoon... in leven? Ja, precies. Ja, en ja. Wat, wat, uh, ja, wat we met, met eigenwijs natuurlijk ook zien... is dat uh, er sluiten zich heel veel gelijkgestemden aan. Dat zijn ja. mensen die, uh, die werken of willen werken vanuit talent en passie. Ja. En die geïnspireerd willen worden. Ja. En dat is een bepaald slag mens. Er zijn ja. ook heel veel mensen die zeggen... nou ja, eigenwijs, uh, ga lekker roepen in de woestijn... wat jullie aan het verkondigen zijn, slaat helemaal nergens op. Ja. Ook prima. Ja. Um, dat heeft ook weer te maken met mensen in hun waarde laten. van als jij dat vindt, prima. Yeah, maar daar trek yeah. ik me niks van aan. Nee. Want uh, yeah. ik, ja. Yeah. Iedereen zijn wijsheid, hè? <laughs> Iedereen zijn wijsheid, ja. Maar met gilders kan ik ook bijvoorbeeld uh, bedenken. dat er dus. He, binnen, die, binnen die groep mensen... de 20, 35-jarigen... het is natuurlijk grensoverstijgend... dat hebben we al vast, vastgesteld... Ja. dat daar dus binnen die 20, 35-jarige mensen... dat daar gewoon ook ICT'ers zitten. Of mensen die bijvoorbeeld... heel erg goed zijn in fotografie. Bijvoorbeeld Tessa Wiegerdink... Ja. Die, die hele, hele interessante ja. dingen maakt... Ja. Uh, dat, dat, dat, dat, dat kan me ook iets bevoorstellen. Dat die mensen elkaar opzoeken. Uh, op, op het gebied van fotografie. En dat uh, dus ja. ook kennis delen. Want dat heb ik dus weer begrepen. Is ook weer heel erg... Uh, 2013 en eigenlijk 21ste eeuw. We willen delen. Ja. Kennis delen. Ja. En is dat uh, wat jullie eigenlijk ook beogen? Als eigenwijs? Als platform? Eh... Uh... Ja, als ik, dan even, als, ik, als ik dan even op mijn eigen persoontje uh, trek, zeg maar, ik, wat, wat, wat, wat ik ga vind is het leggen van verbindingen. Ja. Het leggen van verbindingen tussen mensen die elkaar kunnen helpen, het ja. leggen van verbindingen tussen uh, um, um, vanuit eigen wijze dan een, on een online magazine en een hardcopy magazine zeg maar. Ik, ik ben heel erg van het, van het bij elkaar brengen van zaken, dus ja. een hele oude term maar een beetje een bruggenbouwer, zoals ze misschien uh, vroeger zouden noemen. Um, die heb je wel nodig, overigens. Die heb je wel nodig, <laughs> ja. Ja, ja. En wat ik dan bijvoorbeeld tof vind om te zien... als we het dan even bij Tessa houden. Tessa heeft met ja. een collega uh, fotograaf... ze zijn allebei ondernemend en zelfstandig... maar ze heeft met een, met een andere uh, ondernemende fotograaf... zijn ze samen een blog gestart, ja. kom maar op... Um, waarbij ze iedere week uh, een thema formuleren... Een, een soort van vraag van de week. Ja. Daar gaan ze niet over bloggen... Maar het thema gaan ze invullen aan de hand van foto's. En ze gaan elkaar uitdagen. Het beeld uh, willen ze laten, laten zien. Ja, ja. Het is eigenlijk een visuele blog met geen woorden, maar foto's. En dan dagen ze elkaar uit om steeds betere foto's te maken. En steeds beter door middel van beelden antwoord te geven op een thema of op een vraag. Ja. Dus ze trek, dus je ziet inderdaad heel veel mensen die met elkaar optrekken. Omdat ze zich kunnen herkennen in een gezamenlijke expertise omdat ze zich kunnen herkennen in een gezamenlijke mindset. Ja. Omdat ze ergens gezamenlijk in geloven. En dat verenigt zich. Ja. En dan is het inderdaad niet zo dat dat, dat uh, kennis koning is. Allemaal niet, want het is in die zin overal te vinden. Ja. Kennis delen is meer koning. Ja. En. Ja. Is het ook, uh, je zegt bruggen bouwen. Is het ook uh, bijvoorbeeld uh, de visies die op elkaar aansluiten. Hè? Dus mensen hebben allemaal een eigen visie over hoe ze, het, uh, hoe ze hun eigen leven zien. Ja. Doordat, uh, dat het, nee, ik noem maar wat, hè, omdat de Savigedink uh, bijvoorbeeld een collega fotografe heeft. Uh, dat kan dus zijn dat ze dezelfde ja. visie ook, over, hè, levensvisie hebben. En dat hen dat ook bindt, ja. dat kan dus ook. Ja. En dat kan dus ook voor andere mensen gelden. Zonder twijfel. Ja. Ja. Ziet daar uh, wat, wat dat er gaat uh, voor jou denk ik ook de meerwaarde in de, in de toekomst als het gaat om werk? Uh, in de zin van uh, dat, je, dat je eigenlijk meer mensen bij elkaar moet brengen... die uh, een soort van dezelfde visie hebben. En, dat ook, uh, en daar ook een geloof in hebben. Ja, ja. en de, um, best wel een, een, een bekende Amerikaanse uh, inmiddels auteur... heeft daar een boek over geschreven, heet Start With Why. Ja. Golden Circle, wellicht zegt dat je iets. Nee, um, zeg mij niks, maar niks. Nee. Uh, nou, wat, wat hij heel simpel zegt is um, de bedrijven... Organisaties die uh, iets doen vanuit een hele sterke why... dus vanuit een hele sterke geloofsovertuiging... nee, zeg ik verkeerd, vanuit een ja. hele sterke bestaansreden... of, of missie ja. of ja. visie... Ja. Ja. die zijn als geen ander in staat... om fans te creëren en consumenten aan te trekken. Ja. Omdat consumenten zich veel meer herkennen... In een, in een bedrijf waar ze echt in geloven... dan wanneer ze, dan wanneer ze zich herkennen in features van een product... Dat, zeg maar, het geloven in een missie van een bedrijf... dus het geloven in de missie van eigenwijs... creëert een veel sterkere binding... dan wanneer iemand SEC uh, triggert... Op de, op de features van een magazine wat we uitbrengen. Ja. Want dan zijn we veel sneller vervangbaar. Ja. Dus um, wat hij daarmee eigenlijk zegt... is dat bedrijven die... Ja, gewoon hun boodschap... en hun filosofie... en de bestaansreden van de organisatie... en waar ze heen willen, dus de missie... de bedrijven die dat... Zeg maar, gewoon kristalhelder kunnen verkondigen... Ja, dat zijn de bedrijven die de oorlog gaan winnen. Omdat die als geen ander fans en consument aantrekken. Uh -huh. Die als het ware zich ook daar weer verenigen als soort van gelijk stemde. Hoog je me nog? Ik volg je. Ja. Ja, nee, ik, ik, ik, alleen het laatste even. Dat, dat, dat, dat viel niet. Maar dat, het verhaal op, op zich. De, de, de hoofdlijn haal ik er wel uit. Dat, dat het visie kan, kan en het geloof en de missie. Dat, dat geloof ik wel heel, heel erg sterk in. Dus als je voor jezelf maar dingen herhaalt dan wordt die missie ook steeds scherper en duidelijk. Ja, het, het klinkt haast NLP. Dat heb ik, heb ik ook gedaan. Dus ik weet iets van als we nog tijd hebben om het te Duidelijk, hè? Ja. Um, ik ben zelf uh, fan van Apple. Uh, van Steve Jobs. Steve Jobs, ja? Steve Jobs is mijn, uh, is mijn uh, groot, ins grote inspiratiebron. Ga je mee op en dan ga je uh, dan sta je mee op en dan ga je mee naar de Ja, wit. ja. ja ah, bij ja. wijze van spreken ja, met, uh, uh, met, met, met, met zijn missie, missie. Met, uh, met zijn ja, missie, ja, uh, <laughs> ja. Kijk, en wat hij met, uh, met Apple uh, veroorzaakt heeft, en dat is waarom Apple gewoon, gewoon een way of life is, gewoon eigenlijk een levensstijl is, ja. is dat zij ...van mee te van, van het moment dat ze het bedrijf begonnen zijn... ...hebben ze gezegd... ...jongens, wij gaan geen, wij gaan geen computers maken. Nee, wij gaan de wereld veranderen. Wij gaan... De, de, ...de huidige status quo, wat toen IBM was... ...gaan wij aanvallen, want we gaan nou echt eens even spullen maken... ...die gewoon werken. gebruikersvriendelijk zijn. Ja. Dus ze zijn begonnen met de missie... ...we gaan de wereld veranderen... ...en we gaan zorgen dat iedereen op de planeet... ...een laptop of een desktop computer heeft... ...waarmee ze uit de voeten kunnen... ...in plaats van al, die, in plaats van al dat ingewikkelde gedoe. En... Het is een zodanige levensstijl geworden dat heel veel mensen zich, in, zich daarin zijn gaan herkennen. Ja. Ze zijn niet begonnen met het wat en met de features en met de dingetjes. Nee, ze zijn begonnen vanuit Steve. Die zei, jongens, wij gaan de wereld veranderen. En uh, onze manier hoe we dat dan doen is door computers te maken die gewoon super gebruiksvriendelijk zijn. Die er ook nog eens geweldig uitzien. Ja, dat is gewoon een cult geworden. Juist. Uh, ik ga nog even straks met jou verder over, een, over, over bedrijven die een, die een bepaalde uh, doelstelling hebben. Ja. Hè? Dus uh, ik heb ook iets gelezen over economie mm -hmm. uh, Maar dat is, uh, dat is zo dadelijk. Ik ga eerst uh, weer eens even wat uit uh, de toverdoos halen. En uh, dan zie ik ineens aan de andere kant uh, ook uh, mijn uh, goede vriend uh, Marcus van Dam een beetje... Uh, <laughs> weer uh, overeind uh, komen. <laughs> uh, ja, we, we gaan weer gewoon eventjes uh, naar de muziek. Uh, Lavaloo, ik heb haar uh, geïnterviewd een tijdje terug. Uh, zij heeft uh, vorig jaar een uh, album uitgebracht. Uh, en dit was de single here's Hey, The Sun Is Here.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 miles from the sea yeah. cannot believe how much you've grown sure there's a brighter future for you and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 There's a brighter future For you and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 and the sea yeah. Cannot believe how much you've grown Sure there's a brighter future For you and There's a brighter future Friend van Dick Wakman. Uh, het is ook een uh, man uit Vallendam. En uh, soms wil hij nog wel eens uh, inprikken op onze uitzendingen. En dan zie ik af en toe wel eens een duimpje voorbij komen van Dick. En uh, deze hebben we ook weer graag gedraaid. Want het heet From the Sea. En waarom uh, draaien we dit? Omdat we in Zandvoort wonen en aan de zee zitten. Zo simpel ligt dat, uh, Marcus. Ja. Ja, wij waren ondertussen met hele andere Ja, dingen ik, bezig. Jullie hadden, ik zag ineens een laptop. Uh, want, uh, want ook jij bent uh, wat, wat dat gaat treffen. Uh, want, want Marcus, uh, er, er werd iets gezegd uh, door, uh, door Sandra en dat ging over uh, Apple. Ja, en, en er werd op een gegeven moment gezegd... Het was een heel interessante voor de luisteraar thuis... want die weten even niet wat er gebeurd is. Maar uh, tijdens uh, de twee nummers die we hier hebben gedraaid... ontsponden zich een, een soort van dialoog tussen van ben jij Windows-aanhanger. En ik weet van jou, Marcus, dat jij dat niet bent. Nee, nee. absoluut niet. Nee. Uh, goed, dan ga ik jou ook toch even bij dit gesprek betrekken. Vind ik wel zo leuk. Uh, want ik weet dat jij meer de Linux uh, ja, partij, de uh, ja, de open source kant. De ja. open source kant. Waarom? Waarom? Omdat als je iets publiek stelt. waar ja. duizenden mensen aan kunnen werken. hebben duizenden mensen hebben ideeën. die kunnen het inbrengen. en daar komt gewoon één perfect product uit voort. De, ja. de, de ontwikkeling is veel sneller. er zijn veel meer mogelijkheden. Je hebt gewoon. in plaats van een team van misschien wat Apple. dan net heeft natuurlijk er komen wel duizenden mensen. hebben ze zitten om. Uh, hun product te ontwikkelen. Maar als je open source hebt... heb je gewoon tienduizenden mensen... die zich op één product storten... en daarmee, aan, daarmee hun verbetering aanbieden. Ja. Een soort Wikipedia, maar dan op het gebied van, uh, software. van, van software. Moet ja. ik het zo samenvatten? Ja, zo ongeveer. Ja, want... Laat het ook ja. vooral niet vergeten... dat uh, nee. de vriendjes van Apple natuurlijk ook... hun spul gebaseerd hebben op... <lacht> BSD. Wat ook weer... Wat, ooit, is, dit, wat is BSD? BSD is uh, Unix. Oké, okay, yeah. dus ja. Dus zij hebben dat op Unix gebaseerd. Ja, maar voor, voor, de, voor, de, voor de goede orde. Ik ben een zwaar fan van open source programma's. Hè. Ja. Um, juist het publiek stellen en het, en het met z'n allen vanuit co-creatie samen aan iets bouwen, wat ook nog eens uh, vaak gratis voor, de, voor, de, voor, de, voor het publiek is, dus is alleen maar ja. fantastisch. Alleen ik had een soort van ergens gehoopt dat je Windows-aanhanger zou zijn. Dat <laughs> had je veel leuker gevonden. Dat, ja, ja. dat had ik veel leuker gevonden. <laughs> ja. Omdat ik natuurlijk een zware Apple-aanhanger uh, ja. ben. Ja, dat was dan. dan wat, ja. ja, dat was mooi geweest. Alleen ja. over Linux, daar kan ik niet zo heel veel zin over zeggen. Behalve het feit dat ik gewoon uh, pro-open uh, source ben. <laughs> <laughs> Alleen ik moet wel zeggen dat Marcus hier net een laptop, een laptop op tafel zette. Ja. Het was van het jaar Kruik, volgens jou. Ja, nou, ja. Dat kon ik nou, niet hier nee, nee, voor Nee, Nee, nee. zo'n zo zo lap, denk... zo laptop, zo laptop kun je echt niet op je bureau zetten. <laughs> uh, maar ja, ik er... denk dat dat dan het verschil is tussen de, de typische Apple-aanhanger... die voor een heel mooi shiny, polish, plat apparaatje gaat. Ja. Waar dan eigenlijk uiteindelijk weer geen cd in kan. Niet genoeg USB-poort op zitten. En waar je dan een speciaal verloopje van 50 euro nodig hebt... om er überhaupt een beeldschermpje aan te hangen. Ja. Dat is dan zeg maar de Apple-aanhanger... waarvan alle accessoires heel duur zijn... tegenover iets van IBM, namelijk Lenovo. Dat, het ziet er allemaal wat industriëler uit. Het is, het is zwart, het is wat hoekiger... het is niet helemaal polished. Maar ik kan hem wel uit het raam laten vallen... zonder het stuk gaat, letterlijk. <lacht> en, en het... het, het, het... Het werkt gewoon, je kan er zelf delen aan vervangen en het kost allemaal niet zo belachelijk. veel. Nee, nee, nee. ik had het net ook met je, inderdaad met je over dat, het, uh, dat, dat een Apple-laptop natuurlijk gewoon, gewoon, gewoon zwaar duur is. Uh, iPhones, idem, uh, iPads ook. Maar dat je dus inderdaad gewoon, nou, misschien wel een derde uh, van de verkoopprijs betaalt. vanwege de identiteit om, uh, om bij de Apple-cult ja. te horen. En ja, en dan is de vraag: heb je dat er voor over, ja of nee? Hè? Ja, maar zonder van is... geld. Want dat geld kan dus ook gaan in mooie techniek die erin zit. Ja, nou, mooi. Ja, die erin zit, zei je. De, de nee, techniek dus. die erin zit. Wat, wat ik, wat ik uh, geweldig vind aan Apple, en dit zal je dan ook niet, uh, niet tof vinden, een iPhone. En je ook wel. Nee. Ja, maar ja. deze is van het werk. Uh, Oké. Okay. Ja. Dus, hey. nou, ik loop er niet doe, vrijwillig doe, mee rond. Ja. <laughs> nee, maar het communiceert met elkaar. Het is, het is de ene kant, het is, het heeft, wat het nadeel heeft, is dat het gesloten is, dat je niet zelf een accu kan vervangen en dat je. Um, uh, dat hij lastig te hacken is. Voordeel daarvan is dat hij geen virus heeft, maar het communiceert oh, met elkaar. Oh, uh, dat, dat, dat, dat, sorry. Ik zit in een idee en dit is echt de meest gemaakte fout ever: oeh. dat mensen. Oeh, oeh, oeh. Ik heb dit ook gehad, de klantenlijn. Het was duidelijk dat vanaf zijn PC of vanaf zijn Mac toen dan, dat daar van, dat dat spam af vanaf gestuurd werd. Ongewenste e-mail door uh -huh. een programma wat erop is gekomen. En die klant: nee, nee, ik heb een Mac. Dan kunnen geen virussen. <laughs> het spijt me zeer. Ja, echt, oh. maar, als jij voor een OS gaat. Waar, de, waar nu weet niet hoeveel procent al op draait. Ja. Wat, com, wel, wat, wat concurreert met Windows. waar al die hipsters op draaien. dan, dan moet je er toch ook wel vanuit gaan dat er virussen voor geschreven worden. En die zijn er ook gewoon. Die zijn er ongetwijfeld. Ja. Die zijn er gewoon. Dus ja. het is een, een beetje een false sense of security. Ja. Ik, ik, ik ga nog even, even nog terug naar het moment dat jij zei over Linux. Uh, daar zit iets achter. Uh, want dat houdt dus in, hè, open source. Jij zegt ook, uh, Sander, open source. Uh, jullie twee zijn dus beide aanhangers van de open source. Dat is meteen ook uh, het brainstorm-idee wat ik hieruit uh, haal van... Uh, Marcus zegt van ja, uh, Linux dat is altijd uh, weer zoeken naar een, een nieuwe manier... Uh, dat er weer iemand uh, komt uh, met, uh, met een uh, verbetering of een uh, modificatie en noem maar op. Uh, werkt het dan ook zo? Uh, hè, de kracht van, uh, van, een, van een brainstorm sessie is precies hetzelfde. Van, uh, kom maar op met je ideeën en daar komt iets moois uit. Ja. Heeft dat ook uh, te maken met, uh, met werk zoals, we dat, uh, zoals jij dat uh, eigenlijk ziet? in de 21e eeuw, uh, dat het meer uh, een brainstorm-verhaal moet, uh, moet, moet ja, worden? Ja, een brainstorm, brainstorm is misschien meer de vorm... hoe dat soort zaken ingestoken worden. Uh -huh. uh, als ik hem dan wat breder trek... Uh, als je het hebt over samen dingen doen en van elkaar leren... dan denk ik dat generaties bijvoorbeeld heel veel van elkaar kunnen leren. Uh -huh. uh, zo kunnen andere slash oudere generaties... Uh, een aantal zaken van de eigen generatie leren. Kunnen wij net zo goed een, een hele hoop zaken van, van oudere generaties leren... Maar het zit hem in de kennisdeling? Um, ja, ja. Dat... Als in, uh, we hadden het er straks voor de ja. uitzending hadden we het over van, nou ja, het is onwijs zonde dat er heel veel docenten die echt al op op, op uh, oudere leeftijd zijn gekomen, dat die het onderwijs uitge uh, uh, ja, ja, precies. Uh, heeft te maken met beeldvorming. Uh, de, de mensen willen gewoon uh, flitsende onderwijzers voor de klas hebben staan. Eigenlijk komt dat ook weer neer op hoe wij vandaag de dag uh, zien hoe het in de media gaat. Mm -hmm. uh, dat, ja. dat zei je ook ja. al. Van, het moet snel, het moet allemaal hap, ja. uh, klaar opgediend worden. Ja. Die kant ga je dus ook, uh, als, je het, uh, als je dat doortrekt naar het onderwijs... gebeurt precies hetzelfde. Alleen je gooit en smijt kennis weg. Juist, exact. Ja. Ja. En dat, dat is ook iets waarvan ik denk... ja dat dat, dat strookt niet. Nee, dat, uh. st nee, dat strookt niet en dat stroomt niet. In die zin dat, dat het uh, dat ik geloof dat de jonge docenten, dat die uh, de oudere docenten echt wel het een en is, ander kunnen. Is dat bij... is een soort mentorschap? Ja, een soort mentorschap ex ja. mentorschap exact. Ik denk, ik denk dat de jonge docenten, de oudere docenten echt wel het een en ander bij kunnen brengen over hoe de jeugd tegenwoordig in het leven zit. Ja. Als het bijvoorbeeld gaat om uh, smartphone gebruik, ja, ja. uh, uh, alle nieuwe ontwikkelingen op internet met. Uh, Instagram, Twitter, ja, dat is allemaal niet nieuw mee. maar wel uh, dat dat razendsnel gaat. Maar goed, vakinhoudelijk hebben de oudere docenten natuurlijk uh, door schade en schande geleerd hoe het is om te onderwijzen. Ja. Ja. En door hen de laan uit te sturen gaat ja, die kennis dus gewoon in één keer verloren. Ja. Dus dan heb je het inderdaad over een soort mentorschap. Ja. Ja. Ja, en dat geldt in het onderwijs en dat geldt binnen organisaties net zo goed, want er zijn heel veel organisaties waarin de generaties gewoon feitelijk gewoon niet, nou, laten we op zijn minst zeggen, niet optimaal met elkaar samenwerken. En dat kan uh, uiteindelijk veel beter gaan. Ja, denk ik wel. Ja. Ja. Uh, we hadden het ook nog even over bijvoorbeeld uh, het, uh, de bedrijven. Hè? Uh, dat, er, dat er een bepaalde missie in het uh, bedrijf uh, zit. Ik, ik, laat ik even één voorbeeld uh, er gewoon uit uh, halen. Uh, is niet zomaar. Ik heb een, uh, een ideaal beeld hoe de wereld er meer uit zou moeten zien. Dus ik heb mijn, uh, op een gegeven moment uh, gezegd... Ik, heb, uh, pff, ik had een aardig bedrukje van mijn levensloop. Ik denk, ik zet het weg. En toen kom ik uit bij, het, bij de ASN Bank. Mm -hmm. Heel duidelijk een filosofie hè, hangen ze aan. In, in de zin van wij staan voor een eerlijke uh, ja, uh, wereld. Uh, we vinden ook dat uh, de, we moeten kijken naar die dingen die goed gaan in de wereld. En daar willen we onze centen in steken. En niet in uh, in absolute bodemloze putten. Dan kom ik gelijk ook uit met uh, de missie van een uh, bedrijf. Dus, uh, en dat ook met, met, met werknemers die onderdeel willen uitmaken van dat bedrijf. Omdat ja. uh, daar ook die missie ja. van die werknemer ja. op aansluit. Ja, super ja. voorbeeld. Ja? Super voorbeeld, ja. Super voorbeeld, hè? ja. ja. ja. ja. Uh, zou dat veel meer moeten gebeuren? In, uh, <coughs> uh, als, we, als, als, als we dan het ideaalbeeld daartegen tegenaan zetten. Ja. Zou dat dan meer moeten gebeuren? Ja. Um, wat ik zie gebeuren is... We hadden het straks al even over uh, een stukje bewustwording. Ja. Dus dat ze heel erg bezig zijn. Dat we als generatie heel erg bezig zijn met... Uh, wat wil ik nou? Wat kan ik? En hoe kom ik daar? En wat zijn mijn dromen? En welke, welke carrière-stappen wil ik nemen? Wil ik dat doen binnen een organisatie? Wil ik dat doen vanuit ondernemerschap? Um, parallel daaraan um, is de mate van zingeving best wel aanwezig. Ja. Zingeving, als in ja, wat wil ik nou bijdragen aan de maatschappij? Ja. En uit welke rol? Ja. En dus spelen uh, organisaties die dus echt serieus met, uh, met zingeving aan de slag gaan. Ja. Dus uh, veel verder dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar dus echt gewoon een zuivere missie hebben om op een bepaalde manier bij te dragen aan een mooiere wereld. Ja, dat zijn de bedrijven die bijvoorbeeld jonge talenten gaan aantrekken. Omdat ja. jonge talenten geloven in zo'n missie. Die voelen dat het zuiver is en die willen bij de organisatie werken. Want door bij de organisatie te werken dragen ze op een bepaalde manier bij aan een mooiere wereld. Ja, nou is ASN één voorbeeld, maar er ja. zijn er natuurlijk meer asn A's zijn... voorbeelden eigenlijk. Ja, ja maar ik ben, uh, ik ben heel erg fan van, een, uh, van uh, een aantal initiatieven... die ook nog eens geboren zijn uit de eigen generatie Dat ja. uh, zijn ook wel de voorbeelden die ik het meeste geef. Maar een, een bekend voorbeeld daarvan is Thuis Afgehaald. Ja. Ken je? Thuis Afgehaald heb ik wel eens van gehoord. Ja, ja super initiatief. Dat is uh, uh, een stelletje, een man en een vrouw... die uh, hebben een platform opgericht waarbij ze thuiskoks... Verbinden met mensen die geen eh, zin hebben om te koken of geen tijd hebben om te koken. Ja, ik heb het gelezen, dan nou ja. weet ik het niet. Ja. ja, dus stel ik woon in de buurt van Breda, ik meld me aan, op thuis afgehaald, ik geef een straal aan. Binnen vijf kilometer zoek ik iemand bij wie ik risotto kan afhalen. Mm -hmm. nou, dan zie je, je kan daar in die straat kan je risotto afhalen en dan bel je bij die, bij die beste man of vrouw aan. En dan, dan haal je in de keuken haal je een, een maaltijd risotto af en dan reken je een paar euro's af. Ja, dus dat is, dat is, dat is, dat is een geweldig initiatief. Mm -hmm als in dat het, dat het... dat het bij elkaar brengen... van mensen. Uh, nee, dat komt dan ook weer eigenlijk... dat, uh, dat, dat verhaal van jou, uh, Bruggenbouwer, uh, verbinden... en noem ja, maar op. Ja, ja. ja. Wat, wat, wat zij indirect... of direct heel erg aan het, uh, aan het verwezenlijken zijn... is dat mensen in een wijk, in een buurt, veel meer contact met elkaar gaan hebben. Ja. Voorheen wisten ze wie ernaast uh, hun woonde... maar niet wie daarnaast weer woonde. En nu gaan ze bij, bij gaan ze uh, om de dag uh, maaltijd afhalen. Ja. Dus dat heeft ook nog eens een behoorlijk sociale impact. Ja. In dit geval een wijk. Ja. Super initiatief. Ja. Uh, uh, je hebt het over sociale initiatieven. Uh, daar kom ik ook gelijk uit bij uh, bijvoorbeeld... Uh, wat ik eerder uh, aan het eind van het, voor, uh, van het afgelopen jaar heb gezien... Er uh, kwam Herman Wijfels, uh, voormalig topman van, uh, van de Rabobank... die kwam op een gegeven moment uh, met het uh, verhaal van... Uh, ja, het wordt uh, toch... de spullen hebben we al, waarom produceren we eigenlijk nog? Uh, meer het delen van goederen. Yes. Daar, oh. uh, daar, daar, daar, daar zag ik ook uh, iets. Maar er zat ook nog iets daarbij... Uh, omdat hij toevallig dus ook topman van die Rabobank is geweest... Uh, zie je ook bijvoorbeeld dat, dat toch weer de coöperatie... Uh, Social banking en noem maar op. Dat dat er meer aan het opkomen is. Ja. Crowdfunding. Ja. We hebben hier heel veel singer-songwriters... die met hun materiaal uh, de boer opgaan. Rogier Pelgrim is uh, een <coughs> voorbeeld. Uh, die, dat, uh, die dat nu onlangs gedaan heeft. Maar er zijn er nog zat anderen die dat, uh, die dat ook doen. Ja. Uh, door middel van met pet gaan uh, geld ophalen. En dan uh, hun droom uh, realiseren. Is, ja. dat, is dat een beetje ook uh, waar, uh, waar, waar het naartoe zou moeten? Omdat je dan op een ja. gegeven moment... He, dan zijn we allemaal verantwoordelijk voor, voor, voor, wat, ja. he, voor wat we doen. Ja. Ja. Um, eerst even inhaken waar je mee begon. Vanuit mm -hmm. uh, Herman Wijfels. Ja. De deel economie. Ja. Er zijn al behoorlijk veel initiatieven daarin die, uh, die het levenslicht hebben gezien. ...van samen naar een afspraak rijden... ...tot uh, pb waarop je... Uh, ...spullen kan lenen van, van buren. Mm -hmm. Dus waar ...een dus, super initiatief ook net als thuis afgehaald. ...het is een waanzin dat iedereen in de straat... ...thuis een uh, ladder heeft staan... ...en een grasmaaier... En, uh, en, en, ...en twee borrapparaten... ...als je in die zin ook kan ontsluiten... ...wat er allemaal in de straat aanwezig is... ...want dan kun je het gewoon van de buren lenen. Mm -hmm. Dan hoeven we minder te produceren en hoeven we minder te consumeren... ...want dan kun je het gewoon slimmer gebruiken. Een um, heel mooi voorbeeld van een initiatief... Een platform die inspeelt op de deeleconomie. Uh -huh. um, en het tweede, inderdaad, wat je zegt, is dat je um, initiatieven als crowdfunding. Ja, alternatieve manieren van, van, van financiering. Hè? Ik bedoel, voor een ondernemer in deze tijd is het verre van makkelijk om, uh, om, om bijvoorbeeld de lening af te sluiten bij de bank. Investeerders uh, wil soms dan wel lukken. Maar hoe kom je aan geld in deze tijd? Als de banken de vingers op de knip ja, houden, ja, ja, dan organiseer je het zelf. Ja. Bijvoorbeeld door met de pet rond te gaan. Uh, en te gaan crowdfunden. Ja. Dus het is veel meer gebruik maken van elkaar. Dus ja. uh, enerzijds uh, om, uh, om kennis te delen, anderzijds om financiering geregeld te krijgen. Anderzijds om dingen van elkaar te lenen. Dus het is, het, het, het, het is veel meer vereniging. Ik, ik heb zelfs nog, sterker nog, ik heb zelfs gelezen ergens uh, op, op, op internet dat er een, een, zelfs een café uh, is ontstaan door middel van crowdfunding. Uh, dat is heel leuk. Dat, ik geloof dat het in Amsterdam of in Rotterdam, daar ben ik, uh, wil ik even vanaf zijn. Maar uh, die hebben dat dus puur met de uh, met, uh, met mensen die uh, vaak in dat café uh, komen. En uh, ja, uh, we willen eigenlijk uh, gewoon een doorstart maken. Want het ging even niet goed. Mm -hmm. En uh, dan bind je dus, als het ware, ook meteen... die mensen aan die kroeg. Of ja. aan dat café. Doordat ja. je ze uh, in feite gezegd... Oh, je, je bent eigenlijk een soort deel-eigenaar... Uh, van, ja. van die kroeg. Ja. Dan moet dan wel iets tegenover staan. Maar anders dan, uh, dan functioneert het niet. Mm -hmm. Maar dat is al opvallend dat dat, dat, dat al gebeurt. Ja, dat ja, is ja. geweldig. Ja, ja, ja, ja. Een kroeg ga ik nog nooit van hoor. Maar het is. Zelf eens proberen. Ik heb het ergens gelezen. Ja. Waar, ja, waar, waar, dat ben ik even kwijt, maar uh, zo ja, super. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat zou veel meer moeten gebeuren. Uh, dat zou veel meer moeten gebeuren, uh, ja. Ja. Ja? ja. Omdat, dat, omdat het, het deelgenoot zijn van iets um, één op één en hand in hand gaat met het verantwoordelijkheid nemen voor. Ja. Ook voor elkaar, uh, naar ja, elkaar toe. Ja ja. ja. ja, ja, Het is ook een heel sociologisch element. Hè? Want je ziet ja. ze dus hier heel nadrukkelijk ja. op, op boven tafel. Jouw meemaker Sabine van Baal. Die, zal hier, die zit hier denk ik als dit hoort. Ja, dan, die zit, dan, uh, dan, zit er wel een beetje dan, te smullen denk dan, ik. Je ik het uit de Denkwolken boven Ja, boven, boven, ja. <laughs> dat ja. zie ik helemaal <laughs> gebeuren. Dus. Goed. Uh, ik, uh, ja, we hadden het over Rogier Pelgrim. Uh, die met crowdfunding uh, de boel bij elkaar heeft. Uh, hij is hier ook uh, geweest. Uh, leuk uh, verhaal van, uh, van Rogier Pelgrim. Uh, in maart van 2012 kwam ik hem tegen... bij een, uh, uh, onwijs mooi gezongen... maar toen heette het nog anders... van Sandy Deen uh, in Theater Hommeles. Uh, dat is in Almere. Dat is een onderdeel van de regionaal opleidingscentrum. Uh, bij die gelegenheid zei ik... ik heb nog niet eerder iets van jou gehoord... maar als ik jou zo hoor met je stem... plus uh, gekoppeld aan de songteksten zeg ik gewoon, jij moet meedoen aan de grote prijs van Nederland. Ja, weet ik niet, zei hij. Toen deed hij dus mee bij de beste singer-songwriter. Toen hadden we hem al, al staan. Vlak voordat de beste singer-songwriter... Uh, heeft hij hier toen ook uh, in onze oude studio een aantal nummers uh, gespeeld... En tegelijkertijd uh, ging ook uh, de rit van uh, toch de grote prijs van Nederland. En wat gebeurt er aan het eind van het jaar? Hij wint de grote prijs van Nederland. Dus hij zegt: ik zal vaker naar je luisteren. <laughs> dus, dus, uh, dus dat is uh, Rogier Pelgrim in de notendop en uh, mijn verhaal uh, met Rogier Pelgrim. Maar hij heeft een schitterend nummer en dat is terug te vinden op zijn EP. En volgend jaar, 24 januari, dan uh, wil hij dus uh, zijn uh, CD uh, zijn uh, debuutalbum ten doop gaan houden. Hier is.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 met die uithalen van Minds Eye Trump. Uh, toen zat ik ook echt in de oude studio. Zaten we van, alsjeblieft we hebben buren. Maar. Ja, maar waarom draai je nooit de versie uit onze studio? die heb ik die ja. heb ik die. Ja, die uh, heb jij natuurlijk. Ja, nou, dan moet ik ja, me ja, dan moet ik <laughs> <laughs> dan moet ik hem even opzoeken. Uh, goed, uh, dat was uh, Rogier Pelgrim. Uh, ik heb ook nog even. Uh, dat is toch weer een beetje mijn nieuwsgierige aard. De wereld draait door. Het programma van, uh, van Matthijs van Nieuwkerk en consorten... die uh, bestaan sinds 2005. Afgelopen week was daar Sofia Dracht... van, uh, van de, de afgelopen winnares van de Grote Prijs van Nederland. En dan zit ik even te zoeken. Wie zijn er allemaal geweest? Bijna iedereen op twee na. En dat zijn Rogi Pelgrim en Fabian de Dammers. Die zijn uh, alle twee niet geweest... En ik wijd daar toch een stukje aan. Want ik vind, uh, als je dan op een gegeven moment voorstaat als programma... dat je uh, een winnaar van de Grote Prijs van Nederland... categorie Single Song rights, dan hoor je ook te zijn. Dan hoor je ze ook allemaal uit te nodigen. Niet uh, deze twee uh, gewoon een uh, loer draaien. Want zo komt het bij mij over. Hm. Uh, maar goed, uh, dat, is een, uh, dat is een mening die ik eventjes hier uh, tussendoor verkondig. Komt een stukje aan, uh, dat ga ik overschrijven. Want dat vind ik, uh, dat is toch wel weer een uitlaatklep. Uh, dus Matthijs uh, ma als je luistert. Matthijs, als je luistert, je bent nog niet vanaf. <laughs> goed, uh, dat was Rogier Pelgrim met uh, Minds Eye Tramp. Uh, we zitten in de laatste vijf, zes minuten van, uh, van, uh, van het programma. Dus we gaan het ook een beetje afronden. Uh, eigenwijs... Uh, Sta is op internet. Uh, in dat opzicht lijkt het ook heel gek veel... op uh, de man uh, die hier ook op de voorkant staat. Uh, Rob uh, Wijnberg. Die ook zijn nieuws brengt op uh, via internet. En eigenlijk ook uh, dat je te lezen is via tablets. Maar toch, jij hebt op een gegeven moment uh, gedacht... ik wil ook een hardcopy ja. hebben. Dus je bent uh, ook... Hè, we hadden het net over crowdfunding. Maar je bent met een crowdfunding uh, ben je bezig geweest... Ja. om ook dit... Uh, uit te brengen. Ja, en ja. dat is een beetje de eigenwijze aard in mij. Die, uh, ik, ben zelf, ik ben zelf echt fan van, uh, van papieren magazines. Ja, is dat ook de romantiek? van? Uh, ja, vind ik wel. Je voelt hem, je ruikt hem. Uh, het heet, als je het over beleving hebt, dan <laughs> is een online magazine op een tablet lezen is totaal niet te vervangen met, uh, met een papieren magazine lezen. Ja. Nog voor, geen, nog voor geen 5%. Het, het voelt ook als je het blad in je handen hebt, het is een haast, een je hoort het ook. Een glossy-achtig uh, ziet hij er ook uit. Ja. Maar inhoudelijk zeg ik ja, dat is dan weer net even geen glossy. Maar dan is het, het gaat ook echt serieus over iets uh, wat. Uh, het is wel serieuze shit, zou Dylan Kosten Se zeggen. Serieuze maar, shit. Ja, ja, ja. Gaat, het gaat wel over iets. Ja, ja. ja absoluut. Uh, is dat ook een beetje de, de romantiek? Hè? We hadden het net bijvoorbeeld over Apple en de aanhang van Apple en alles is mooi en aardig, maar dit is dan toch weer. Maar uh, traditioneel iets. Uh, ja, van, dit, is, uh, dit, is, dit, is, dit is eigenlijk helemaal uh, uh, niet des i-generatie. Nee, ik... uh, alles <laughs> gebeurt online, uh, alles gebeurt via tablets en, ja. uh, en, en via schermen. Ja. Um, maar goed, ik ben fan van, uh, van, van een papieren magazine. En, en de beleving die, die je daarbij krijgt als je dat vanaf het papier leest... Dan moet het ritselen eigenlijk. Dan moet het ritselen. En ja. daarnaast, en dat is misschien wel de belangrijkste reden, behalve ja. mijn persoonlijke voorkeur voor een papieren magazine, is dat ik vind dat de artikelen die erin staan het verdienen om gewoon goed en aandachtig gelezen te worden. Dus. Dat gebeurt niet op een iPad. Nee. Dat is uh, uh, scroll, uh, swipe, slash uh, volgend. Ja. En de diepgang en de, de aandacht die de items in ons magazine verdienen, die, ja. Uh, ja. Die, uh, da, daar moet de magazine gewoon. Uh, uh, het, het leuke is... Uh, en dan mag Marcus ook nog even inhaken... <laughs> uh, is, is, is op een gegeven moment... Uh, je haalt het aan... Hè? Uh, Kees van Kooten had op een gegeven moment... Uh, een, een, een boekenweekgeschenk uh, geschreven... Voor, uh, voor de boekenweek. En zegt hij zegt... Ja, dan uh, zie ik uh, al die moderne mensen... Hè? waar is het boek gebleven? Ik zie... Uh, Mensen alles van een telefoon of een tablet. Uh, maar ik pleit ervoor dat ik ook de achterkant kan zien. Zodat ik het gesprek met, die me, met diegene tegenover me nou ja, kan ja, zien. Ja, ja. Maar ik heb tegenwoordig nog zo'n hele oude witte telefoon. Maar ik begin dan ook maar uh, zomaar <laughs> te swipen. Dat uh, ja, ja. idee. Dus, uh, maar Marcus. Ik, uh, ja, ik wil zeggen, want dat, dat, dat, een, een, papieren, een papieren magazine. Dat clasht eigenlijk met wat je net zei over ja, de, de Apple precies. generatie. En zelf helemaal Apple fan. <maar> Nee, dan maar zie ik je eigenlijk <laughs> zie ik je meer op je tablet zo, swiep, swiep. Ja, maar de, de, de, de kracht, denk ik, zit hem in een combinatie. Ja, uh, hij, hij is ook op de iPad beschikbaar en hij is ook online te lezen. Maar hij, ik vind dat hij er ook moet zijn als papieren magazine. Om zowel de vluchtige lezer, zeg maar, te bedienen, maar ook degene waar ik het magazine eigenlijk voor maak, die het echt gewoon goed willen lezen. Met een bakse koffie in, uh, uh, naast zich, op de bank, voetjes omhoog, een, een magazine op schoot. Ja, zo, moet, zo, zo verdient hij eigenlijk om gelezen te worden. Maar je target eigenlijk wel de, de, de, ja, de Apple, ja, de eigen de generatie waar toch wel verdomde veel van die Apple gebruikers in zitten. Misschien kan je het combineren. Je hebt dat tegenwoordig ook heel veel met, met van die mooie QR-codes. En dan ja? dus extra content bieden ja. buiten je boek. Ja. Door Eens, ja zeker. Ja. Ja, je dat. mooie iDevice erboven te houden en dan je, je, je, ja, je internetcontent erbij te krijgen. Ja, ja. Ja, daar, zit, daar, daar zit zeker een overlap in. En daar doen we nog uh, relatief te weinig mee. Daar, maar daar valt nog wel een wereld te winnen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, goed. Ik vind het wel een <laughs> heel loffelijk uh, streven om te zeggen: van Het verdient hè? Dus, dus daarmee zet je eigenlijk. Uh, Dan geef je ook een stuk respect hè, terug voor de mensen die het maken. Hè? Uh, die, die met de artikelen komen. Ja. Ja, dat is, dat, dat, ja. Dat, dat... ja, wat ik er straks zei: Het is uh, uh, de meemakers die. Uh, die eigenwijs eigenlijk groot hebben gemaakt. Mm -hmm, zoals het mm -hmm. nu is. En zonder de meemaker, zou er geen magazine zijn. Ja, Die steken daar gewoon, gewoon vrije uurtjes in. In eigenwijs. Ja. Om een interview te houden of een artikel te schrijven. En dat doen ze omdat ze, nou, omdat ze het tof vinden. Omdat ze geloven in eigenwijs. Dus ik, ja. ik vind het dan niet meer dan normaal. Dan dat, dan dat ik zeg maar alles bundel. En dat een soort van presteerblaadje um, aanbiedt aan degene die het gaat lezen. Ja. En dat dat zo... zo um, zodanig aangeboden wordt... Ja. dat het de aandacht krijgt die het verdient. Ja, ja. ja. ja. duidelijk. Ja, nee, dat is een duidelijk verhaal. De, uh, het, is, het is respectvol... naar degene die het maakt... maar ook degene die gevraagd wordt... om de bijdrage te leveren. Dus ja. degene die ja. de informatie geeft... en verstrekt, als het ware. ja. Want dat, ja. Dat is, uh, dat is de andere kant van het verhaal. Uh, nou zag ik dat, uh, dat, er, de, dat jullie dus uh, nog vier keer per jaar dus met een blad willen komen. Met ja. een echt. Uh, hoe gaat dat eruit zien? Heb je een ja. planning in je ja. hoofd zitten? Ja, ja, van dan en dan en dan en dan? Ja, en dan? ja. ja, ja, ja. We, ja. Hebben, we hebben uh, heel toevallig vandaag uh, een soort van primeur gehad. Dat betekent dat we vandaag uh, de wereld ingeschoten hebben. Dat het magazine op abonneebasis beschikbaar wordt. Ja, dat zag ik. Um, we hebben hem voorheen gratis verspreid via een aantal uh, partners en partijen dus daarvoor hebben heel veel mensen hem, hebben, hebben hem ook niet kunnen bemachtigen omdat nee. hij bijvoorbeeld weg was waar ze hebben gelegen ja. nu kan iedereen een abonnement nemen op eigenwijs magazine voor 22 euro en dan krijgen ze vier nummers voor op de deurmat um, en die vier nummers die, uh, de, eerste komt in, de, eerste komt, de eerste aanstaande komt op 20 februari uit en dan zitten er steeds drie maanden tussen en dan één keer per het kwartaal komt hij uit ja. Ja. Ik hey, ben zeer geïnteresseerd. Voor, uh, voor, dat, uh, voor dat verhaal. Dus uh, blijven... Je, blijven, blijven ja, ja, ja, ja. Ik vind het ook inderdaad prettig als ik het uh, papier heb. Want ik heb het nu gisteravond even een paar van, uh, van de artikelen zitten te bekijken. Yeah. Uh, ik weet zeker dat uh, waar hij ook ter wereld zit, Mick Boskamp, als hij uh, mee zit te luisteren, uh, die, die zit hier denk ik ook wel van te smullen. Als, uh, als er maar een blad is en hij ruikt al, uh, dan, uh, dan zou hij dat uh, van, dat wil ik zien, dat wil ik zien. Dat weet ik, weet ik bijna wel zeker. Maar okay. goed, uh, ja. uh, uh, dat, dat, zijn, uh, dat zijn dus dingen waarvan en ik zeg, nou ja, in dat, dat opzicht zal ik zeker uh, nog wel uh, graag uh, weer eentje op mijn deurmat uh, zien ploffen. Dus ik dacht ook dat ik uh, in het adressebestand zat. zat. Dus er uh, is daar, je dat het in. Goed zit. daar zit je in. Daar ja. zit je in. Ja. Uh, ik dank jou voor je komst. Uh, waar je vandaan <coughs> moest komen? Helemaal uit Brabant geloof ik ook. Tilburg. Tilburg. En bij ons ja, kantoor. Uh, het is, uh, stukje ik... rijden. Man. Ja, stukje rijden. Maar goed, ik uh, vond het wel hartstikke leuk dat je geweest bent. Ik vond het ook super. Dank voor de uitnodiging. Ja. Ja. En uh, we blijven elkaar volgen. On ongetwijfeld. Ja. Dank je wel voor je komst. Ja, ook dank. Uh, wij gaan afsluiten Marcus. Want uh, we zeggen dan eigenlijk gewoon weer in koor. Tot volgende week. week. <laughs> dus, we worden er steeds beter in. Ja, dat gaat ook steeds beter. Na <laughs> ja, nou, drie jaar moet het ook ja, wel. Ja, dat moet het ook wel. Ja. Uh, en we sluiten af met uh, Nancy Brick en the Road. En volgende week gaan we met Pointless Arrow praten. Dag!